Het dodental door de natuurrap in Japan ligt waarschijnlijk boven de 10.000. De politiechef van het zwaar getroffen district Miyagi heeft dat gezegd. Hij gaat ervan uit dat alleen al in Miyagi 10.000 mensen zijn omgekomen. Hij bevestigt de berichten dat van een weggevaagde kleine stad ruim 9.000 inwoners worden vermist. En ook uit de zwaar getroffen stad Sendai, waar een miljoen mensen wonen, komen berichten dat ook daar waarschijnlijk veel doden zijn gevallen. In het rampgebied zijn er grote problemen in een tweede reactor van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer... en de temperatuur in de reactor is flink opgelopen. Ook een andere kerncentrale in de buurt heeft koelingsproblemen. In de Libische stad Brega wordt opnieuw zwaar gevochten. Ooggetuigen melden dat opstandelingen in de oostelijk gelegen stad... hun bolwerken zijn ontvlucht na beschietingen door troepen van kolonel Gaddafi. Volgens de staatstelevisie is Brega gezuiverd van gewapende bendes... Libische opstandelingen lijken de afgelopen dagen terrein te verliezen. Ook in het westen van het land rukken de militairen van Gaddafi volgens ooggetuigen op. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oegstreest zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vier andere bewoners en een medewerker van de instelling raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. De overige acht bewoners van het pand zijn geëvacueerd en opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. De oorzaak van de brand in Oegstreest is nog niet bekend. Na de eerste 500 meter op het WK afstand in Insel staat Annette Gerritsen op de tweede plaats. De Duitse schaatser Jenny Wolf leidt het tussenklassiment. Ze was 16 honderdste seconden sneller dan Gerritsen. Margot Boer is voorlopig zevende. Laurien van Riezen kwam in de tweede bocht ten val. Het weer. Af en toe wat lichte regen en maximaal 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, maar later in het zuiden ook wat zon. En opnieuw een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.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 No.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 Dat is heel erg leuk. Dan zitten we nog eventjes de bakkelaaien van... wat moeten we nou draaien? Ik weet in ieder geval wel dat er iemand... ergens in de b nu ingelogd is op CFM. Op de B2 Zo, daar zitten we. Ja, we zitten ook op internet. Dus dat geldt. En dat is een gelegenheidsrody. Ik ben het ook. Een rody? Van welke band? Nee, van één dame. En die moet jij ook kennen. Oti! Waar we net hebben naar zitten luisteren, Mark. Oké, oké, okay, okay. ik, ja. ik zal er straks eens bellen, ik ja, zal er straks eens bellen. Wat ik begrijp, heb is vanmiddag is er iets in de melkweg, dus uh, daar... Uh, oh ja, wat ja, is er? Uh, uh, Paganfest. Beetje en? harde muziek, maar dat is niet geschikt hier voor de muziekboulevard. Wel op de maar tonen. dat Fabiana vroeger was bassist bij een heavy band. Silent Storm heette de band. Uh, ja, en gaat ze daar vanmiddag naartoe, uh, dat je weet? Uh, zoiets, ja. Oh, dat, dat, dat, nou, <laughs> nou weet half. Uh, ik heb dat nog een centje al. over van gisteravond. Ja, <laughs> uh, ja, ik weet inmiddels geloof dat je ook je bent geweest, hè? Vrijdag. Ja, het ja. was vrijdag 11 maart, ja. ja. ja. ja. Uh, want uh, dat uh, pilsje drinken met Jelle Visser dat had, had daarmee te maken, of niet? Dat, nou, dat, dat was gisteren. Oh, dat was gisteren? Uh, ja, ik heb gisteren mijn verjaardag gevierd met een wandeling door Zandpoort Noord, uh, geheten Mijn Zandpoort. Ja. Waarbij ik mijn familie uh, alles heb laten zien wat mij herinnert aan uh, mijn jeugd van toen. Uh, nou, dat was erg interessant. Het is wel anders dan een zuipfeest. Uh, want ja, ik ben in tenslotte 39 geworden. En uh, ja. daarna uh, uh, probeer je wat rustiger aan te gaan doen, wat dat betreft. Ja. Uh, we gaan zo meteen draaien. Mag ik dat uh, aankondigen? Uh, van, uh, een van mijn exen... Uh, Mm. Uh, heeft uh, mij dit geïntroduceerd uh, Daar hou je er toch nog wat aan over Het is track 5 Het is track 5 yeah. En het uh, nummer heet Regrets En het is van Milena Farmer Een Franse zangeres uh, uh, Die erg uh, Ja, toch wel uh, ingetogen uh, Mooi zingt en, uh, Het is een duet met haar, met haar songwriter uh, Co-writer En het heet Regrets Here we go I'm Dat was een date with destiny van Duncan Idaho. De jongens waren hier de afgelopen donderdag bij Alternative FM te gast. Vier van de vijf leden waren aanwezig. Behalve Jan van Soest, die was achtergebleven. Fijn hè Jan, dat je er nou niet geweest bent. Ik vind dat toch wel jammer eerlijk gezegd. Uh, en die jongens uh, die hebben dit nummer uh, als een beetje vooruit uh, geschoven. Uh, op het uh, mooie kanaal YouTube hebben ze een videoclip uh, neergezet. En wat nou uh, grappig is, uh, Jip van Soest, de broer van uh, Jan, die heeft uh, uitgelegd uh, hoe dat uh, nummer eigenlijk tot stand is gekomen. Het uh, begon met een aantal simpele uh, uh, ja, akkoordjes eigenlijk uh, uh, te maken. Maar op het moment dat ze dat deden was hun oma uh, niet echt meer uh, zeg maar uh, uh, al te best... Die heeft dat nummer nog gehoord. En vlak voordat, uh, voordat zij haar ogen sloot. Uh, zei ze: Het is prima, jongens. Nou, en daar hebben ze dan uh, die nummer uit uh, weten, weten te maken. Date with Destiny. Er zit dus een lading. Wel degelijk een lading achter. En uh, ja, dat heeft uh, Jip. Uh, dat ja. Gaat ergens over. Ja, dat gaat dus ergens ja, over. Prachtig. En uh, dat hebben ze gewoon. Uh, dat heeft, uh, heeft Jip mij ook uh, afgelopen donderdag uh, uitgelegd. Je denkt van: uh, Het is een moment uh, een van. Uh, nou, leuk hè? Uh, We gaan even daten. Maar er zat een, uh, er zat een eindbestemming aan vast. Mm -hmm. En dat heeft. Uh, je hebt uh, afgelopen donderdag uh, zo uh, uitgelegd, en dat hebben ze met z'n tweeën. Uh, hij en zijn broer hebben dat uh, gespeeld uh, toen oma daar op haar ziekbed lag. En uh, dan, toen was het ook even over met de grappen en grollen die we dan op dat moment uh, nee, deden. Nee, want, uh, nee, nee, nee, nee. want dan uh, wordt het toch ineens heel serieus. Dus, uh, en dit was vrij serieus, moet ik er dan bij zeggen. Dus. Uh, Goed, daarvoor voren je een vorm mee. Ik heb een gelijksoortig verhaal. Ja, oh. Als aankondiging op de volgende, uh, de volgende nummer. Mm -hmm. Van de dochter van Sting. Uh, I Blame Coco heet haar bent. Coco heet zij. Ja. En uh, zij is pas twintig en uh, ja, ik moest naar huis vliegen omdat mijn vader in het ziekenhuis was terechtgekomen vorige zomer. Yeah. Toen ik in uh, Vrijburg zat en uh, mijn vader is inmiddels overleden. Yeah. En dit nummer zag ik als laatste nummer voordat ik naar Amsterdam vloog op yeah. de uh, screen daar op, uh, op de airport. Yeah. En uh, ik denk nou dat is wel poppy maar toch wel leuk. Yeah. En uh, nou je hoort heel duidelijk dat het do de dochter van Sting is. Ze zit er zelf erg mee. Yeah. Maar uh, ja, ik denk dat het wel veelbelovend is. Het is ook in Nederland geweest, Lowlands, volgens mij uh, is middags om 1 uur ja, gespeeld. Ik dat het wel gehoord, ja. En uh, nou, volgens mij wordt hij heel groot. Uh, het volgende album zal uh, vast wel uh, de, door, de grote doorbraak uh, betekenen. Ik weet het eigenlijk wel zeker, dit uh, op, het is buiten de United Kingdom. Uh, uh. Buiten de UK. De UK, ja, ja. dus uh, hier komt Self Machine van I Blame Coco.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 In the impression of myself, machine. The word was spoken and it was foreseen. Now we two worlds apart are in between. A pixel lost on the computer screen. You call my Dat waren ze. Talk, talk. And it's my life. Uh, ik moet nog even wat, uh, nog even wat kwijt. Uh, ik heb het helaas uh, vandaag uh, niet bij me. Uh, werk van Jordi Zwart. Uh, ze speelt vanavond om zes uur vanavond in Café Storing. Dat zeg ik er dan ook maar even gauw uh, bij. Want oh, daar heb ik uh, ook laatst gespeeld. Ja? Een jam -sessie. ze hebben een leuke jam sessie. Ja. Uh, ik ga uh, daar ja, ga, ga ook mijn cd uh, promoten. Ja? Dat, oh, ja, ja? Ja, want het is wel een mooie plek om... Uh, Absoluut. Om... Ja, Goeie dus, uh, aanwezig. Dus... speelt daar vanavond. Uh... Ja, ja, om zes uur. Ja. Dus ik uh, zou zeggen, ga zeker kijken. Uh, ze heeft heel wat in de mars aan... Een paar weken terug had ik uh, een interview hier in, uh, in deze muziekboulevard met haar uh, uitgezonden. Dus, en ook het werk uh, erbij laten horen. Dus dat uh, sowieso. Nou, Michael, uh, we hebben er weer twee gehad. Ja. Uh, allereerst uh, een uh, nummer van uh, een uh, dochter van Sting. Ja. En dat, dat uh, ik, daarna de, de, het nummer van Talk Talk. Wat, uh, uh, wat, wat, wat, wat brengt je toe om deze twee nummers uh, zo uh, in de ether uh, bij ons uh, te laten slingen? Nou, dat eerste nummer heb ik al wat over verteld. Ja, ik, uh, ja, ik ben gewoon op zoek naar uh, ja, een nieuwe muziek. wat me een beetje afleidt van die uh, ethische. Uh, um syndroom zeg ja? maar. Wat je, uh, heb wat je daar ik last heb... van dan? Van een ethisch syndroom? Nou ja, ja, goed, wat ik al zei. Het is de eerste muziek die ik, popmuziek die ik ooit heb gehoord. Het was toen helemaal nieuw en ja. hip en wild en uh, nu, is het, uh, nu is het oude lullenbroek eigenlijk. <laughs> uh, nou, zo erg is het nou ook weer niet. Maar ja, er zit nog steeds gewoon heel veel in en ja. het is ook geen wonder bijvoorbeeld, ja, we hadden het over Jelle Visser. Ja. Hij draait ook uh, ethisch muziek of Sixties muziek. is een groot fan van Joe Bonamassa, de bluesgitarist. Uh, nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk hartstikke leuk dat de jonge generatie gewoon door YouTube en alle Spotify en Soundcloud. dat gewoon direct uh, of, uh, toegang heeft tot al die tijden. Hè? Mm -hmm. um, nou ja, we draaien dus TalkTalk, Talk, It's My Life. Uh, mm -hmm. Dat is ook een hele. Dat is overigens de enige ethische band die er nog nooit een reunie heeft gehad. Hè? Dus, uh, die wilden dat gewoon in het mystiek uh, houden. Ja, ja. En wilden geen verdere commerciële slag uitslaan. Nee. Ik wil Waterboys en op Tour Simple Minds U2 natuurlijk nog steeds. Uh... Ja, U2 is nooit Nee, eigenlijk. Die, zijn, ze, die nee. zijn er altijd door blijven gaan nee. En uh, ja, ze hebben zich ook een paar keer opnieuw uitgevonden doordat ze uh, in de jaren negentig met uh, de CD-pop kwamen ze toen. Ja. Uh, daarvoor hebben ze nog The met Suropa en, uh, ja. Ja. en uh, Achtoen Baby. Daar hebben ze toch uh, hele anderlei, uh, andere uh, richt muzikale richtingen ja. ingeslagen. geslagen. Dat is ook zo. Ja. En nu zijn ze weer een beetje terug naar waar ze vandaan zijn gekomen nou, eigenlijk. Ja, ik moet ook. Ik heb ook nog een. Wil je een YouTube-nummer draaien straks? Ja. Uh, uh, ik heb de fly bij me. Kun je dat nog? Een geweldig ja, nummer ja. Een live, live opname. Hij ja. ja, is natuurlijk een geweldig nummer. Maar, ja. uh, anyway, uh, wat we nu gaan draaien, is Casals in the Sky. Van mijn oude band en een nieuwe band. Misschien uh, gaan we gewoon eens weer spelen. Uh, dat is nummer twee geworden op de lijst van Willem Kwak. Uh, van vorig jaar Seaport. Ja. En uh, heet Casals in the Sky. Fabiana ja. was trouwens derde. Wacht even, wacht even, Michael, voordat je verder gaat. Wat nou, er gebeurt st er? Staat hij op deze cd? Hij staat op die uh, gebrande cd. Of op deze cd? Hij staat op allebei, maar ja. je, oh, oh, draai maar van die zilveren. Ja, oké. Okay. Dan gaan we weer ah, en dan is het, Dan is het zoals gezegd nummer 7. Ja, uh, je was nog even in het uh, verhaal. Uh, Willem Kwak is een van de medewerkers van Seaport. Ja, en die, gaat, uh, die heeft aangekondigd mee te willen helpen met de uh, keuze van het singeltje van, uh, van mijn, uh, van mijn uh, toekomstige cd. Ja. In Ecstatic Temporality. Mick, zo heet het? Mick In Ecstatic Temporality. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel fijn dat een dj uh, die oor voor uh, eventuele hitjes of uh, regionale hitjes heeft, dat ja. dat, uh, dat, uh, dat wil we doen. Ja. Dus, uh, maar dit, de, de, deze plaat, Castles, is heel vaak gedraaid. Castles, uh, Castles ka in the Sky. Kastelen in de lucht. Castles, Kassel, Castles in the Sky. Uh, ja. Van. De sculpture en de klei. Precies. Hey, hey, my mind. I'm building castles in the sky. I'm Zo uh, hou je ook weer uh, mensen weer, uh, fijn aan, de, aan dit uh, toestel of aan het internet uh, gekluisterd. Uh, Ravolva was dit uh, met uh, Dark Hearted Love. Nou, dat mag wel. Uh, rond kwart voor twee mogen we wel uh, weer even wat stevigs uh, gaan draaien. Uh, grappige verhaal hiervan is uh, dat ik uh, uh, vriendjes ben met een uh, automonteur van het uh, team van Dylan Koster. Uh, vorige week was er een uh, Winter Endurance Kampioenschapswedstrijd. Uh, de laatste. Dus dan uh, kom je met die CD van Ravolva uh, gewoon, zeg maar, uh, de krit oplopen. Ik heb hem hoor. En uh, er zitten een hele hoop mensen zich af te vragen van... Ja, maar wat is dat dan? Wat is dat dan? Nou, uh, dat is uh, gewoon uh, supergoed, zei die gozer. Dus hij heeft dat me, geloof ik ook uh, be uh, begrepen. Op de terugweg tussen Zandvoort en Scherpenzeel... heeft hij hem geloof ik twee keer achter elkaar gedraaid. Dus uh, hey, kan je oh, nagaan. Cool. Ja, ja, uh, ja. Dat, is, dat, is, dat is wel grappig. Scherpenzeel was het? Scherpenzeel. Oh. Nou, dat ligt er ergens uh, in de buurt. Nee, nee. nee. nee oh, uh, Barneveld die kant op. Okay, okay. Dus je moet meer uh, richting, uh, richting okay, Wageningen. Okay. Wageningen oh, moet je op. Oh, daar wonen mijn zus. Is dat zo? Uh, ja, ja. 80, ja. Met Volkert van de Graaf samen. Oh, is dat zo? oh dat mag ik GELACH <laughs> <laughs> <laughs> er, er wordt hier... Nee, ze met niet met hem. Uh, ze een paar. Maar, maar daarvoor hoorden we nog een nummer van... The Sculpture in the Clay. Yep. En dat vind ik nou... Daar zit ik dan aan het luisteren. En dan, dat, dat, dat, dat zit dan, daar zit dat, dat typische... Uh, onderstroom van de jaren tachtig, die dus hoort bij bands. als inderdaad de Simple Minds. Bij U2 hoorde ja, ik. Uh, ja. de, kan je, nou, meer uh, bij de Simple Minds or, toch? Ja, new, new Order. Kun je new opzetten, Order, opzetten. Ja, ja, zelfs ja. dat ja. ook ja. nog. Ja. Ja. Ja. ja, dat zit er diep in hè. Ja, ja, ja. Uh, en dan, dan denk ik van, uh, van wel eens van ja. Uh, nu, nu zijn er een aantal bands. Uh, er is er weer eentje in opkomst, tenminste nou nog niet. Die zijn net begonnen. Maar die hebben dus weer de elektro uh, erin uh, geïntroduceerd. Zoals Diepes Motor deed. Oh, ja, de de krachtwerk natuurlijk om, uh, om, om mee te doen. Ja, ja, en ja. Dat, dat denk ik van. Uh, dat, vind ik, dat, dat vind ik dan leuk. En uh, ja. dat, die band die heet overigens Bees Noir. Uh, komen uit Haarlem ook. Oké. Okay. En uh, zijn net begonnen. Ik heb twee tracks op een usb stick Ik heb het helaas niet bij me. Dus dat ben ik oh. ook weer een oen om dat weer, weer te vergeten. Maar, uh, maar, ja, maar ze staan ook op, uh, op Facebook? Neem ik ja, aan. Okay. bij mij kun je ze vinden. Dus daar zou ik maar eens even gaan kijken. En, nou, is dat is leuk. Daar zitten dus typisch... Dat is dan electro. Maar dit uh, was weer zo'n beetje... Ja, het was wat, wat symbolische kant van. Uh, uh, van ja. ja, precies. Je ja. Ja, speelde ook met een echte drummer, een echte gitarist, een, een echte bassist. En ik ga voor de komende cd ga ik uh, samenwerken met een uh, producer. En die gaat mij alles over midi, zogenaamd. Dus, midi? Dus, ja, dus midi is uh, de, uh, de taal van keyboards onder, uh, onder elkaar, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik ga flink met, uh, met techno aan de slag en ook uh, ja, uh, speciale geluiden. Ik heb alles ja, dat is uh, ja, dat is de. onvermijdelijke is <laughs> De Voorweg overgang. Oké, okay, oh. okay, maar ja. goed, ik, ik, ik wil een aantal programma's leren die ik jarenlang niet heb geleerd. Omdat ik uh, te eigenwijs was, ze zei van nou het moet allemaal audio zijn. Hè. Gewoon eigenlijk zou je een cassettepandje moeten kunnen opnemen. En, mm -hmm. Maar je hebt zoveel nieuwe technieken. Ik denk, nou, ik moet me ook maar eens uh, gaan een beetje gaan aanpassen. En uh, ja, prachtige programma's Zij gaat me ook een programma leren, Ableton Live. Zodat ik mijn uh, project uh, zowel met begeleidingsband als zonder begeleidingsband kan uh, gaan spelen. Ja. En uh, dat ben ik ook van plan om te gaan doen. Dus mm -hmm. ik zit dan niet aan een hele band gelijk vast. Maar het wordt echt mijn, uh, mijn eigen ding. Ja, want daar, volgens mij, en veel minder ethisch. Dat is wel... Uh, maar ik heb wel begrijpen van uh, de mensen uh, die ik dan weer ken uit IJmuiden... dat jij in staat bent om alleen te kunnen spelen. Absoluut. Oh, ja. oké. Okay. Ja, uh, dat? Dat, nou, ja, dat zijn de eerder genoemde dames, uh, de grote en dames die dat uh, mij okay. al hebben verteld. Dus uh, ja, ik, ik bedoel, dan, <laughs> dan denk ik, ik van ja... Uh, ja. Van, ja uh, ik heb dat ook jarenlang in Irish uh, pubs uh, gedaan in, uh, in Duitsland. Uh, Een yeah. beetje geoefend inderdaad. Dus het uh, is niet zo moeilijk. Nee, nee. Nee. nee, maar goed, uh, ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe dat dan inderdaad straks uh, gaat lopen, dat solo. Ja, ik zal, ik zal zometeen een hele vage demo die ik uh, in december heb opgenomen ja. uh, draaien. En uh, nou, morgen gaat het dan echt uh, beginnen. Ja. Bij mij thuis overigens gewoon uh, de keyboard uh, arrangements worden thuis opgenomen. Waarna ik het uh, voor de... Um, ...eindproductie in Mix en Master zou meenemen naar Schotland... Ja. Uh, ...naar de studio van de ex-toetsenist van Simple Minds, Michael oh, McNeil. Ja. Die is te vinden op mixrecords.com. Ja, nou, en die uh, en heeft een vrij goedkope studio, maar wel heel goed. En, ja. uh, nou, eh, dat, dat, maakt, dat geeft toch een extra Elan, een beetje voor mij ook, ja. een speciaal gevoel. Misschien ga ik het ook wel inzingen daar. Is het ook een beetje een soort jongensdroom die dan een tuurlijk, beetje eh... Tuurlijk, Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. Nog Zal... iets uh, wat jij al aankaart. Hè? Uh, de filosofische grond van de popmuziek. Ja, ja ik, ik ken dan uh, in de autosport ken ja. ik één filosoof, dat is Jan Lammers. Uh -huh. Als ik het, Jan Lammers is filosoof. Die is, nou vind ik filosofisch aangelegd. Okay. Hij is het niet, maar uh, ik vind hem wel uh, heel erg filosofisch. teksten wat, uh, wat, wat dat wat er gaat. Dus, uh, maar uh, ik heb iets met, uh, met, ja. met als iets, iets filosofisch moet, uh, moet zijn. Dus uh, het moet er ergens wel over gaan. Ja, ja, ja precies. Ja. Nou ja, ik denk dat je. Moderne, sommige moderne mensen hebben het dan wel. Ja. Coldplay heeft het. Uh, editors hebben hele goede teksten. Oh, ja. Vind ik ook iets hebben wat terug te voeren is op de jaren 80 trouwens, editors. Oh, ja, absoluut, ja. absoluut. Vind je het filosofisch ook iets wat terug te voeren is op de uh, jaren tachtig? Dat, dat is meer toch, uh, dan kom ik er toch weer inderdaad wat jij al net zei, Coldplay. Ja. Die hebben dat uh, toch wel heel erg uh, sterk, vind ik eerlijk gezegd. Tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, ja, ik, er, er moet iets achter zitten. Er moet een bepaalde Maar malingen... daar, zat, daar zat toen ook een veel grotere controle op, of het wel allemaal filosofisch genoeg was. De oren ja. die, in die tijd, die, als je niet uh, helemaal uh, zoals Nietzsche en, en, en uh, Heidegger zeef, dan ja. was, je, was je eigenlijk, hoorde je niet bij die bij de, bij, bij dat soort heilige uh... New Wave uh, ja. groep die daar toen was. Het was ook een beetje heeft, eng. Heeft Sting, Had... Sting dat dan ook gehad, met de police? Nou, Sting is helemaal doorgeschoten op een gegeven moment. Die ja. heeft de uh, nummers uitgevoerd in jazz uitvoering, waarvan ik denk, ja, ga nou eventjes gewoon, hè, eerst ja. dat je gewoon een leuk bentje <laughs> en dan gaat ja. hij opeens zo intellectueel met een kojakje erbij lopen doen en, dan, en ja, dan denk ik van nou ik bedoel ik mag die jongen graag maar ja. dan is hij toch een beetje doorgeschoten. Uh, gewoon bij je, bij je lezer blijven, gewoon ja. lekker basic uh, met de beide benen op de grond en Precies. Uh, geen gelul. Maar aan de andere kant uh, als ik liedjes hoor dan denk ik van nou het mag wel eens, weer eens een beetje ergens over gaan inderdaad. Mm. Een beetje een push geven van dat het mensen toch een beetje aan nadenken zetten. Uh, ja. Ja, ja Komen we dan uh, nu een beetje op uh, naar de opmaat van wat we gaan draaien En wat we gaan horen of uh... Uh, Nou nee, kijk, dit is gewoon eigenlijk een heel makkelijk Ook, ook in te Texas gaan we draaien, toch? Ja, Texas Het uh, is uh, Summerson uh, nummer En het gaat, gewoon, het gaat ook over seks eigenlijk gewoon en, uh, Maar ze beschrijft dat op een hele esthetische manier En dat vind ik knap, weet je wel Een soort uh, mysterious ways, maar dan op de vrouwelijke manier ja. Summersun, here we go Het is uh, dus het uh, het, uh, het van, uh, het, het, het thuiswerkje van Michael. <laughs> ja, precies. Omschrijf ja. uh, het even nog uh, heel kort. Het, het nummer Stay With Me is een van de eerste nummers die ik schreef voor de CD in Ecstatic Temporality. Ja. Yeah. En er zit nog niet eens bas bij, maar je zei al dat het redelijk klonk. Ja, ik vond het... Uh, wel. Uh, ik vind dit uh, de, de kale versie klinkt al, uh, al veelbelovend. Dus dan kan, kan, het dan je al nagaan, kan je nagaan als het uh, alleen nog maar afgemixt uh, wordt. Uh, exact, worden. heel goed. Dan ja. denk ik uh, dat het alleen maar uh, er uh, eerder beter op wordt dan uh, dat het uh, slechter uh, wordt. Dat, dat, dat mag gewoon. <laughs> dat, uh, ja, dat zeg ik dan maar gewoon in alle... Uh, het lijkt mij gewoon dat er hier uh, dus een vervolg aan uh, zit te komen wat uh, betreft uh, jouw... Het uh, is dus niet eenmalig wat hier uh, gebeurt. Vandaag oh nee, in deze machine. In mei zou ik willen terugkomen. Dat dan kan ik gaan we We dus, heel veel draaien. Ja, dat gaan, we, dat gaan we regelen. Want dit programma ontleest zich er wel voor, vind ik eerlijk gezegd. Dat vind ik ook. Dus wat dat dan gaat, ik, ik dank je voor je komst naar onze studio hier in Zandvoort. No en, worries. We nog even naar de strand. Ja, goed. En we sluiten af met de Foreign Worker van Kashmir, Hakim. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag. And I tell you dozens Love me for reasons Don't hate me for nothing Take me to the place I used to play With an iron chain Shaking your girls out of both of your slaves Breaking my boys into six million pieces I don't wanna be a mean guy